Kees Groot met het NOS-journaal. Buigen met een generator, een tent en medische voorzieningen. Daarnaast krijgen de Grieken slaapzakken, dekens en lakens. Op de westelijke Jordaan-oever hebben Israëlische militairen... twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Volgens het leger hadden ze een Joodse kolonist met knuppels aangevallen... en wilden ze de man vermoorden. De Palestijnse autoriteiten willen alleen kwijt dat het duo 17 jaar oud was... Sinds oktober zijn 28 Israëliërs en Amerikanen omgekomen bij aanvallen door Palestijnen. Aan de Palestijnse kant kwamen in die periode 172 mensen om... bij confrontaties met Israëlische veiligheidstroepen. Het ziekteverzuim bij de politie is extreem hoog. Volgens het AD zat vorig jaar 7% van alle agenten ziek thuis. Bijna twee keer zoveel als bij andere beroepsgroepen. En van de oorzaken zou de reorganisatie van de nationale politie zijn... Die reorganisatie veroorzaakt veel stress bij politiemensen. Maar de voorzitter van de ondernemingsraad zei in het NOS Radio 1-journaal dat die conclusie te kort door de bocht is. Het klopt dat agenten klagen over de reorganisatie en de werkdruk, maar de OR wil dat daar een onderzoek naar komt. Automobilisten krijgen ook dit jaar weer te maken met meer en langere files, dat zegt de ANWB. Vooral op de al bestaande knelpunten wordt het drukker. De file druk steeg vorig jaar met 20 De ANWB verwacht dat deze trend in 2016 doorzet. Er zijn veel knelpunten aangepakt, maar dat weegt niet op tegen de toename van het verkeer. Vooral op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen wordt het steeds drukker. En ook op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staan steeds langere files. Het weer. Vandaag vallen er verschillende buien... die gepaard gaan met hagel en onweer. In de ochtend is er nog wel ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 6 en 8 graden. Vanavond en vannacht is er in het oosten ook kans op sneeuw. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A9, Alkmaar amstelveen voor Bad Oeverdorp, 4 kilometer. Verkeer kan omrijden over de A5, lang op de A4 bij Hoofddorp...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 into my heart into my life. To my heart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 yeah uh, what's the scene At We we'll try to walk love don't pass Chances never built to last. I better run and chase, find it out. Take a home.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 En ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou, maar papa, ik luister. Leid...